Straks binnen. GF. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Christian Boomakker met het NOS-journaal. President Obama heeft in het Witte Huis de Russische president met ontvangen. De gesprekken gaan vooral over verbetering van de handelsbetrekkingen. Rusland wil graag lid worden van de Wereldhandelsorganisatie WTO. President Obama beloofde met VDF dat hij hem daarbij gaat helpen. Volgens Obama wordt Rusland bij de WTO en kan het land misschien volgend jaar op toetreden. Met VDF en Obama spraken ook over de G20-top komende dag in Canada, waaraan beide leiders deelnemen. Halverwege de gesprekken tussen Obama en met Medvedev maakten de twee een stapje naar Arlington. En daar aten ze samen in een restaurant een hamburger. In sommige Rotterdamse wijken geldt volgende week bij de start van de Tour de France een tijdelijk verbod op het uitdelen van reclamefolders. Toen heeft de gemeenteraad besloten: alleen Tour-sponsors mogen dan reclamemateriaal uitdelen. Die uitzondering leidde tot kritiek van vooral VVD, GroenLinks en SV. De burgemeester Abutali wees op dat de sponsors veel geld betalen en dat het niet de bedoeling is dat anderen een kaartje proberen mee te pikken. Een bomaanslag op het Griekse ministerie van Openbare Orde is er naast een naaste medewerker van de minister om het leven gekomen. Toen hij een pakketje opende, ontplofte het onder zijn handen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Griekenland wordt al jaren geteisterd door bomaanslagen gepleegd door linkse militanten. De minister van Openbare Orde heeft beloofd daar een eind aan te maken. Het Nederlands elftal heeft ook de laatste groepswedstrijd op het WK gewonnen. Tegen Cameroen werd het 2-1, Persie opende in de 36e minuut de score. De tweede helft maakte Eto gelijk met een straf op, maar invaller Huntelaar zorgde 7 minuten voor tijd voor de overwinning. Japan eindigde in groep E als tweede na een 3-1-7 op Denemarken. Het de weer vandaag kans op mist, overdag wisselend door, Het wordt 19 graden op de tot 25 graden in Limburg. In het weekend zonniger en nog wat warmer. Dit was het. Zandvoort En, heeft het. en jij het! Zo, zo.